4 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Diverse landen nemen voorzorgsmaatregelen vanwege de verhoogde terreurdreiging waar de VS voor waarschuwt. Amerika zelf houdt een aantal ambassades uit veiligheidsoverwegingen langer dicht. België zet in eigen land extra agenten in, onder meer op vliegvelden en bij treinstations. Er is geen sprake van een nieuwe dreiging, benadrukt de VS.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 De Nacht van het Goede Leven. Jan Eemhuis. Goeiedag. Ja, traditie getrouwd. Dus uh, vier en vijf. In uh, De Nacht van het Goede Leven. Een hoorspel. Vorige week zijn we begonnen met het transgalactisch liftershandboek. Geschreven door Douglas Adams. En uh, door de KRO uitgezonden in 1980. Onder regie van Vincent van Engelen en Hans Wijnans En... Uh, de productie van het geheel was in de handen van Martin Cleaver. Nou, zoals gezegd, vorige week deel 1, 2 en 3. Dus u kunt nagaan waar we gebleven zijn bij deel 4. Oneindige onwaarschijnlijkheidsaandrijving is een schitterende nieuwe methode... om in een paar seconden interstellaire afstanden af te leggen... zonder al dat geestdodende gedoe in de hyperruimte. Het procedé om kleine hoeveelheden eindige onwaarschijnlijkheid op te wekken...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 Jullie vinden me toch niet deprimerend, Alpint? Nee, nee, nee, Theo. Niks aan de hand. Ik zou het erg vervelend vinden als jullie me deprimerend vonden. Nee, zit er nou maar niet over in, joh. Wees je maar gewoon jezelf. Prima, toch? Vinden jullie het echt niet erg? Nee, heus niet, hoor. Zo is het leven nou eenmaal. Ja. Het leven? Promen van het leven. Oh, ik ben die robot zo langzamerhand zat, hoor, Zevelt. De grote galactische encyclopedie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 waarin de redactie belangstellenden uitnodigde te solliciteren... naar de post van correspondent Robotica. Merkwaardig genoeg werd in een exemplaar van de grote galactische encyclopedie... dat van duizend jaar in de toekomst door een tijdskoorde was teruggevallen... de afdeling marketing van het cybernetica-concern Sirius... omschreven als een stelletje hersenloze zeikers... dat als eerste tegen de muur ging toen de revolutie kwam. Volgens mij is dit een spliksplinternieuw schip, Hugo. Hoe weet je dat?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 Neem die deur hier. Alle deuren in het ruimtevaartuig zijn vrolijk en opgeruimd. Met plezier gaat ze voor je open. Om zich voldaan weer te sluiten in het beseffen goed stuk werk te hebben geleverd. Weerzinwekkend, nietwaar. Laten we gaan. Ik heb opdracht jullie naar de brug te brengen. Moet je nagaan. Ik, hersens ter grootte van een planeet. En dat mag jullie dan naar de brug brengen. Noem je dat arbeidsvreugde? Nou, ik niet. Uh, neemt u me niet kwalijk, maar van welke mogelijkheid is dit ruimteschip? Let op die deur. Zometeen gaat die weer open. Dat ja. merk ik aan de onuitstaanbaar zelfvoldane dat die plotseling uitstraalt. Alsjeblieft. Ja, Collega. U wordt bedankt, afdeling marketing van het Cybernetica concern Sirius. Geen dank. Van welke mogelijkheid is dit schip?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 Door zeefot bijsterbuil. Zeefot bijsterbuil? Pardon, heb ik soms weer iets verkeers gezegd? Het feit al dat ik ademhal. Want ik ben nader inzien niet eens doe. Dus ik begrijp eigenlijk niet waar ik me druk over maak. Oh God, wat voel ik me gedeprimeerd. Weer zo'n zelfvoldaande rotdeur. Het leven. Praat me niet van het leven.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 Door niemand minder dan Zeefot Bijsterbuil. En de vraag die iedereen bezighoudt is natuurlijk... gaat de grote Z nu dan eindelijk toch door het behang? Bijsterbuil. De man die de pangalactische huigvergruizer uitvond. ex Zwendelaar, part president van de Melkweg. Door Abaranta Trippelt dit ooit omschreven als de grootste spetter sinds de Krakatau. En onlangs voor de zevende keer in successie gekozen tot slechts gekleed denkend wezen in de ruimte... Zal hij zich ook dit keer weer weten te redden? En vroeger het zijn privé hersenspecialist, Witz Halbrand. Nou ja, kat. De Zeevoort is gewoon een jongen die er altijd. Waarom zet je nou afdremen, joh? Waarom doe je dat nou, hé? Zeevoort, er schiet me net iets te binnen. Hm? We hebben die twee opgepikt die in sector. Zeevoort, haal die hand weg. Ja, en die andere oog. Dankjewel, en die oog. Die heb ik speciaal voor jou laten groeien, trainer. Wist je dat? Hij heeft me zes maanden gekost, maar ik heb er geen seconde, spijt van. Maar luister nou, we hebben ze opgepikt in sector Z, Z9, pluraal, Z1. Wat zeg je dat nou niet? Nee, zou in het algemeen niet nee. Daar heb je mij ook opgepikt. Ik zal het je laten zien op het scherm. Hier, kijk maar. Hé, verdomme, niet te geloven. Maar hoe komen we nou hier zeil? Onwaarschijnlijkheidsaandrijving. We komen langs ieder punt in het universum, dat weet je toch? Ja, maar dat die la uitgerekend, daar hebben we opgepikt, dat is gewoon te toevallig. Dat wil ik uitzoeken. Uh, computer? Hallo. Oh, Jezus. Nu vergeten hem hoor, wat ook je bloedbeentje zijn. Ik ben om ze te helpen oplossen. Zeg, ik denk dat ik maar gewoon even een stukje papier pak. Tuurlijk, ja, geen punt toch. Als je me ooit nodig mag hebben... Uit je kop! Oké, huh? oké. Okay, okay. Trema, hoor eens even. Het schip heeft ze helemaal op eigen houtje opgepikt, hè? Ja? Ja.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 Ik ben even weg. Hé oh, dit wordt daar gek. Ik ga hier zo ontiegelijk koel cool tegenaan. Dat zelfs een sneeuwwagen is van nog nerveus van ze worden. Het is waanzinnig. Hey. Wauw, wat cool. Een team met een paar miljoen griffers voor stijl. Hey, hé. Hey. <laughs> uh, goed. Wat is de meest nonchalante stoel om in te zitten werken als er iemand binnenkomt? Oh, deze neem ik oké. Okay.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 Hey Amro, hoe is het? Leuk dat je even langskomt. Zeevold, te gek, zeg. Nee. Je ziet er goed uit, jongen. Staat je prima, die extra arm. <laughs> Leuk schip, heb jij gestolen. Zeg, maar je zeggen dat je die gozer kent? Of ik hem ken, het is... Hé, uh... hey, Zeevold, dit is een vriend van me, Hugo Veld. Ik heb hem gered toen ze planetenlucht inging. Oh ja, hé, hey, Hugo, tof dat je er ook bent. En, uh, ja, Hugo, wij al... kennen elkaar, ja. Wat? Oh ja, echt waar? Hoe bedoel wij? je, we uh... kennen elkaar? Dit is Zeevold Bijsterbaal van ja. Betelgeuze 5, weet je? Niet Pietje Puk uit Petten of zo. Dat zal best, maar we hebben elkaar al zeer ontmoet. Zeevot? Of moet ik misschien zeggen Hans? krijg nou wat? Je moet me even op weg helpen. Ik heb een vreselijk slecht geheugen voor wezens. Ja, het was op een feestje. Oh, dat lijkt me stuk. Doe niet zo opgefokt, Hugo. Een feestje een half jaar geleden. Op aarde. Nederland. Amsterdam. Uh, In de Jordaan, ja. Oh, dat feest. Zeevot? Ja. Jij wou toch niet zeggen dat je ook op dat rottige planeetje nee. bent geweest? He? Nee, natuurlijk niet. Nou ja, heel even. Misschien op weg ergens naartoe of zo. Wat is dat nou allemaal, Hugo? Nou, op dat feestje was een meisje.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 Transgalactisch liftershandel. Lang geleden, in de nevelen van een grijs verleden... in de grote en glorievolle dagen van het voormalig galactisch imperium... was het leven ruig, rijk en over het algemeen belastingvrij. De mensen waren dapper in die dagen. De inzet was hoog. Mannen waren nog echt mannen. Vrouwen waren nog echt vrouwen. En kleine, pluizige griezels van Alpha Centauri waren nog echt kleine, pluizige griezels van Alpha Centauri. En allen hadden de heldenmoed om ongekende gevaren te trotseren... om grootse daden te verrichten... om onverschrokken de ene spellingwijziging naar de andere voor te stellen. En al dus kwam het imperium tot stand. Velen werden uiteraard schatrijk. Maar dat was heel normaal en niet iets om je voor te schamen. Want er was niemand echt arm... Tenminste, niemand die het vermelden waard is. Dus. En op den duur begonnen deze schatrijke kooplieden... het leven een beetje saai te vinden. En het leek wel of geen van de werelden waarop ze zich vestigden... helemaal naar hun zin was. Het weer was niet helemaal je dat in de namiddag... of de dag was een half uur te lang... of de zee had net de verkeerde tint roze. En zo werden de voorwaarden geschapen... voor de opkomst van een verbluffende nieuwe tak van nijverheid de nieuwbouw van luxe planeten op bestelling. Deze industrie was gevestigd op de planeet Magatea... waar uitgestrekte hyperruimtelijke constructiewerkplaatsen werden aangelegd... om materie door witte gaten in de ruimte te zuigen... en daarvan droomplaneten te maken... met toewijding vervaardigd om aan de hoge eisen... van de rijkste in de melkweg tegemoet te komen. De onderneming had zoveel succes dat Magrathea zelf... binnen de kortste keer de rijkste planeet aller tijden werd... en de rest van de melkweg tot bittere armoede verviel. En dus zakte het systeem in elkaar, het imperium stortte ineen... en over de melkweg viel een lange, naar geestige stilte... die slechts werd verstoord door de krassende pennen van geleerden... die tot in de kleine uurtjes zaten te zweten op eigenwijze verhandelingen... over de voordelen van een geleide economie. In onze verlichte tijden gelooft niemand hier natuurlijk nog een woord van. Ondertussen in het schip van Zeveld-Besterbouw... diep in de duisternis van de paardenkopnevel. Sorry, Zeveld, ik geloof er geen woord van. Luister, Amro, ik heb de planeet gevonden. Ik zweer het je. Maar Grathea is een fabeltje, jongen. Een sprookje. Ach. Iets waar ouders hun kinderen over vertellen voor het slapen gaan... als ze willen dat ze later econoom worden. En wij cirkelen er momenteel omheen. Zeveld, waar jij persoonlijk omheen cirkelt, is jouw zaak. Maar dit schip... Computer. computer! Oh, jee. Hallo, dit is eigen woord, computer... En ik voel mijn e bord weer ga boys. Kom maar op met jullie programma's, want ik is zo fout. Hoe moet dit nou echt allemaal? Computer, zeg nog eens op welke koers we momenteel liggen. Hm? Met liefde, knel. We zitten momenteel op een hoogte van... Uh, 500 kilometer in een baan rond de legendarische planeet in Goeiedag, zeg. Dat bewijst niks. Ik zou me door die computer nog niet eens laten wegen. Oh, maar dat kan ik best wel. Nee, dank je. Ik kan zelf je karakterfouten uitrekenen. Wat op tien cijfers achter de collago als je daar wat aan hebt. Zevelt, welke planeet het ook zal blijken te zijn, het kan er elk moment licht worden. Oké, okay, laten we maar eens even gaan bekijken. Uh, computer? Hallo, wat kan ik beter? Hou je kop en geef ons buitenbeeld op de monitors. Drees, het gaat me allemaal een beetje boven mijn pet, geloof ik. Nou, kijk, Hugo. Volgens Zevoort is Magrathea een legendarische planeet uit mm. een ver verleden waar niemand echt in gelooft. Net zoiets als Atlantis. Behalve dan dat volgens de legende de planeet planeten bouwden en. Je dat... je misschien hier ergens koffie krijgen? Hugo Veld was er stilzwijgend van uitgegaan... dat hij de enige van de apen afstammende aardbewoner was... die had kunnen ontkomen van de planeet aarde... toen die onverwacht werd gesloopt om ruimte te maken... voor een nieuwe, hyperruimtelijke rondweg. Want zijn enige metgezel, die zich naar een iets te vluchtige verkenning op aarde... de veel voorkomende naam Amro Bank had aangemeten... had al onthuld dat hij van een kleine planeet in de buurt van Betelgeuzen kwam... en dus niet uit Schagen. En toen ze tegen alle denkbare waarschijnlijkheid in... plotseling van een wisse dood in de ruimte werden gered door een gestolen sterrenschip... bemand door twee personen van wie de een Amroos Hallenbroer... de Notorenzeefeld Bijsterbuil is en de ander Threes Jansma... een vrij prettig van de apen afstammend meisje... dat Hugo ooit heeft ontmoet op een feest in de Jordaan... kon dat alleen maar gebeurd zijn doordat het schip voorzien was... van de nieuwe oneindige onwaarschijnlijkheidsaandrijving... wat natuurlijk ook inderdaad zo was... Langzaam en statig begint dit grootste sterrenschip... aan zijn trage landing op het oppervlak van de oeroude planeet... die misschien wel, misschien niet... Maar Gattea is. En zelfs als het zo zou zijn... Het is zo. Al is het natuurlijk niet zo. Wat wil je hier eigenlijk? Ik bedoel, ik neem niet aan dat je hier aan industriële monumentenzorg wilt gaan doen. Wat heb je hier te zoeken? Nou, voor een deel ben ik hier uit nieuwsgierigheid. Voor een ander deel om het avontuur. Maar ik denk dat het me vooral om de roem en het geld gaat. Ach, het is gewoon een dode planeet. Ik heb het niet meer van de zenuwen. Gespannenheid en nervositeit zijn tegenwoordig ernstige maatschappelijke problemen... in alle delen van het melkwegstelsel. En om deze situatie niet nog te verergeren... zullen de volgende feiten nu bij voorbaat worden onthuld. De planeet in kwestie is inderdaad Magatea. De dodelijke aanval met kernraketten... die zo dadelijk zal worden ingezet door een stokoud automatisch defensiesysteem... zal geen ernstiger gevolgen hebben dan een blauwe plek op iemands bovenarm... en het ontijdig ontstaan en plotseling weer verscheiden... van een vaas petunias en een nietsvermoedende potvis. Om toch niet alle mysterie weg te nemen, zal niet worden onthuld wie die blauwe plek op zijn arm krijgt. Dit feit mag gerust de spanning erin houden, want het doet er verder toch niet toe. De volgende vraag van Hugo over de planeet is zeer lastig en complex. En Zeevals antwoord is in elk relevant opzicht onjuist. Is het er niet gevaarlijk? Magrathea is al vijf miljoen jaar dood. Natuurlijk is het er niet gevaarlijk. Zelfs de spook hebben inmiddels tijd genoeg gehad om ergens te gaan wonen en een gezin te stichten. Wij heten u welkom. Wat is dat? Computer! Hallo! Wat is dat? Oh, dat is een bandje van zo'n vijf miljoen jaar terug, zeg. Dit is een bandopname, want er is op het ogenblik niemand aanwezig, vrees ik. De verkoopleiding van Magrathea, dank u voor uw ongewaardeerd bezoek. De stem voor het oeroude Magrathea. Als u mogen u tot de spijt mededelen dat de gehele planeet tijdelijk buiten bedrijf is, dank u. Als u wilt, kunt u uw naam en de planeet waar u bereikbaar bent, inspreken na de Python. Ze willen ons kwijt. Wat doen we nu? Het is maar een bandje. We gaan gewoon verder. Begrepen, computer? Begrepen. Wij verzekeren u dat wij zo gauw de planeet weer opgaat. als van mededeling zullen doen in alle de kleuren bijlagen. ...waar onze weer wederom zou kunnen kiezen... ...uit een keur van topkwaliteit in moderne geografie. Voorlopig danken we onze cliënten voor een vriendelijke belangstelling... ...en we zouden u nu willen verzoeken om te vertrekken. Nou, dan uh, kunnen we maar beter gaan, vinden jullie niet? Ach, niks aan het handje. Ja, waarom zijn we dan allemaal zo gespannen? Gewoon, nieuwsgierigheid, we gaan door. Het is heel vrij dat uw enthousiasme voor onze planeet onverminderd voortduurt... En we willen u dan ook verzekeren dat de geleide projectielen die op het moment convergeren met uw schip, onderdeel zijn van een speciale service. Die is gereserveerd voor het meest enthousiaste deel van onze cliëntellen. En de atomkoppen waarvan zij zijn voorzien, zijn natuurlijk maar een aardigheidje. In een toekomstig leven zullen we u graag van dienst zijn. Dank u. Als dit uw verkooppraatje is, dan ben ik wel benieuwd naar het klachtenbureau. Hé, hey, dit is grandioos. Als ze proberen ons af te maken, dan moeten we echt iets belangrijks op het spoor zijn. Grandioos. Je bedoelt dat er toch iemand is daar beneden. Nee, dat hele defensiesysteem zou wel automatisch zijn. De vraag is Ja, maar wat om... moeten we nou? je ze opgefokt, hè? Nou, weet je nog iets anders dan? Ja, we voeren ook nog een ontwijkingsmanoeuvre uit. Computer, welke ontwijkingsmanoeuvre kunnen we uitvoeren? Eh, uh, geen enkele ben ik van jongens. Iets anders dan? Het is dat of mijn stuursysteem geblokkeerd zijn. Inslag over 10 minuten. Sorry hoor, dat was niet de bedoeling. Jullie mogen me dan Ellie noemen, jongens, dat is misschien gezellig. Juist ja, kijk, we moeten dit schip op de handbesturing zien te krijgen. Kun je ermee overweg? Nee, jij wel? Nee. Amro? Nee. Mooi zo, dan doen we het dus met z'n allen. Ik kan het ook niet. Nee, daar was ik al bang voor. Computer, ik wil volledige handbesturing nu. Alsjeblieft, en het beste jongens, inslag over anderhalve minuut. Oké, Amro, volle retrostuwing en 10 graden naar stuurboord. Oké. We helpen te snel! Oh, dit begint te toppen! Omlaag, omlaag! Het is natuurlijk min of meer op dit moment dat een van onze helden een blauwe plek op zijn bovenarm oploopt. We vestigen hier de aandacht op omdat, zoals al is onthuld, ze met de schrik vrijkomen en de dodelijke kernprojectielen het schip uiteindelijk niet raken. De veiligheid van onze helden is heen en al gegarandeerd. Inslag over één minuut, Jans. Die raketten gaan dwars door ons heen. We raken ze niet kwijt. We gaan maar aan. Laat die computers een bek houden. wat kunnen we het schip stabiliseren op X0547... door onze vluchtroute tangentieel kort te sluiten... op het vectorproduct AZ67... met een inertiecorrectie van 5 graden? Ja, ik denk het wel. Probeer maar, ja. God bewaar je als je me wat te lullen. Daar gaat hij dan. Heb je dit soort geleerd, weer twee Op mijn fiets in de Damstraat. Wat? Maar het staat op de aarde. Ja, dat komt straks wel. Het heeft niks uitgehaald. Die raketten slingeren met ons mee. Ze halen ons in. We gaan de geheid aan. Inslag over 15 seconden. Zeg maar, waarom we die uh, onwaarschijnlijkheidsaandrijving niet aan? Doe niet zo gek, dat gaat niet. Dat is geen, We hebben daar toch niks meer te verliezen? Zeg, weet iemand waarom Hugo de onwaarschijnlijkheidsaandrijving niet aan kan zetten? Inslag over vijf seconden. Een Leuk jullie ontmoet moeten hebben, jongens. Het allerbeste.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 Namelijk. Zeg waarom zetten we die, die uh, onwaarschijnlijkheidsaandrijving niet aan? Doe niet zo gek, dat gaat niet. Dat is geen. We hebben daar toch niks mee te verliezen. Zeg. Weet iemand waarom Hugo de onwaarschijnlijkheidsaandrijving niet aan kan zetten? Eins op over 5 seconden. Een leuk jullie op moeten hebben, jongens. Het allerbeste. La, la, la, la, Ik vroeg of iemand wist waarom Hugo. Wat was dat in godsnaam? Nou, ik zei net, er zit hier een schakelaar en die heb Hé, waar zijn we, Trima? Nog precies op dezelfde plaats, geloof ik. Ja, maar wat is er dan met die raketten gebeurd? Eh, uh, aan dat scherm te zien zijn ze gewoon veranderd in een vaas petunias en een verbouwereerd kijkende potvis. Was dat jouw idee, aardfiguur? Nou, ik heb alleen maar die schakelaar. Ja, dat was heel gist van je, weet je dat? Je hebt zojuist ons leven gered. Oh, dat was eigenlijk niets bijzonders. Oh, nou dan niet. Oké, okay, computer, landen met die app.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 Een soort zeurig, prikkelend gevoel in mijn. Euh, nou, als ik vrij wil komen in wat ik voor de gemaakt maar even de uh, wereld zal noemen, kan ik het hier maar een betere naam geven. Dus laten we zeggen, uh, mijn maag. Dus een zeurig, prikkelend gevoel in mijn maag. Mooi. Oei, oei, het wordt heel sterk. Hé, hey, dat fluitende, huiende geluid, langs wat ik maar even snel mijn hoofd zal noemen, dat zou wind kunnen zijn. Is dat een goede naam? Nou, voorlopig moet maar. Misschien bedenk ik er later nog wel een betere naam voor als ik ontdek waar het fris. Want daar is er een hoop van zeg? goeiedag. Hé, hey, wat hebben we hier? Die, eh, laten we de staart noemen. Ja, staart. Hé, hey, ik kan de aarde, maar je aardig mee zien. Waarom niet? Wauw, hé, we hebben toch gewoon bijna aan, Maar, maar wij fris naar de laat wel. E Eens kijken. Heb ik al een beetje een beeld van de dingen? Nee. Oh, hé, hey, dit is echt fantastisch. Zoveel nieuwe dingen. Zoveel om naar uit te zien. Ik ben er helemaal duizel van. Duizel van nieuwsgierigheid. Oh, is van de wind. Hé, nu is er al heel veel van zich en wauw, wat komt thuis een blok speelt ze al af, heel, heel snel, zo groot en plat en ruim, dat is een even groot en ruim klein woord, uh, bijvoorbeeld rond, rond, uh, grond, dat is het, grond, zouden we windjes kunnen worden.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 En, wat is het resultaat? Alles gisteren en stinkt het in een beetje. Oké, okay, zullen we dan maar... Duimpje. Kom op. Het is hier fantastisch! Groosteloos, schat als je het mij vraagt. Je ziet er allemaal zo kalen naar geestig uit? Ik vind het echt fantastisch. Het dringt nu pas op me door. Een hele onbekende wereld. Miljoenen lichtjaren van huis. Wel jammer dat het zo'n troep is. Hé, hey, daar achter die kam kun je de rest van de oude stad zien. Hoe ziet het eruit? Nou, een beetje de troep. Kom even hierheen. We glijd niet uit over al die stukken botvisvlees. Is het jullie opgevallen dat die robot kan neuren je als Pink Floor? Wat kun je nog meer, Theo? Nee, hey, ik wou niet waren. Oké, okay, ik heb een ingang gevonden. Een ingang? Waarin? Een toegang tot het binnenste van de planeet. Daar moeten we heen. Waar vijf miljoen jaar geen mens een voet heeft gezet. Naar de diepste diepte van de tijd zelf. Koers, Theo! Waarom onder de grond? Nou, volgens de overlevering worden de magnetianen het grootste deel van hun leven onder de grond.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 Ik mag leiden dat jullie afschuwelijke dingen meemaken. Rustig maar, dat komt wel goed. Wat, wat eng hier. Moet je die verroeste rommel hier uitgestald zien liggen? Weet iemand hoe het hier uiteindelijk is afgelopen? Waarom zijn die Magratianen uitgestorven? Nou, ze hadden misschien niets beters te doen, hè? wou dat ik twee van die hoofden zoals jij had, fot, Dan zou ik tegen een beetje leuke muur uren zoet zijn. Hey, kom eens hier met die zaklantaren. Waar, ah, hier? Juist.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 U heeft wel een koude avond gekozen voor een bezoek aan onze dode planeet. Wie, wie, wie bent u? Mijn naam doet niet ter zake. Ik uh, uh, u, heeft me u heeft me laten schrikken. Wees maar niet bang, u heeft niets te vrezen. Maar u heeft ons onder vuur genomen, met raketten. Ach, gewoon een automatisch systeem. In diepe grotten in het binnenste van de planeet staan oeroude computers... die de duistere millennia wegtikken. Ik denk dat ze zo nu en dan eens een salvootje geven om de eentonigheid te doorbreken.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 Mag die rachtdag? Oh, ik dacht dat u mag die rachtdag zei. Ik zei u toch dat naam nou niet te zacht zijn. Het is een belangrijk en alombekend feit dat er een verschil is tussen schijn en wezen. Een voorbeeld.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 Het is niet meer aan de toegangspoort tot een enorm uitgestrekt stuk hyperruimte. U zou ervoor kunnen schrikken. Ik vind het ook altijd maar griezelig. Houd u vast. Oh. Oh. Oh. Welkom in onze montagehal. Oh. Dat licht. Hier worden de meeste van onze planeten gemaakt, ziet u.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 En zo is het. We gaan er uh, volgende week mee door in de nacht van het goede leven met de Karel. En wat we nu gaan doen is uh, Siels en Krafts laten horen. En waarom? Nou, morgen dan wordt het zo'n dag, zo'n zwoele, warme dag. En de tekst van uh, dit lied sluit daar zo perfect op aan.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 Tales and Crafts en uh, Summer Breeze. Ja, die uh, carrière van uh, dit duo was eigenlijk nog maar kort uh, in de jaren zeventig. Want uh, ze trokken zich terug uit uh, het populaire genre... en gingen muziek maken voor godvrezende mensen. Het maakte uitsluitend nog christelijke gezangen. Summer Breeze was dat. Bestaat ook een uitvoering van uh, The Temptations. Die sleept zich wat voort. Vind ik eigenlijk een stuk minder. Uh, over alternatieve versies gesproken. Paint It Black van de Stones... Daar moet je met je handen van afblijven, behalve als je Eric Burden heet. got to be mine. the way we want it to be Vorige, vorige week was hij in Nederland, een paradiso-trantje op Eric Burden. Um, ja, dit was hem, samen met War. Hij uh, had het wel gezien bij de Animals in, uh, in Engeland, trok naar Amerika... en ontmoette daar de leden van War, maakte twee waanzinnig goede platen. Twee LP's, met een heleboel improvisatie erop. En Painted Black is daar een uh, goed voorbeeld van. Van Painted Black naar Only With You. Dat is een enorme omschakeling, want het wordt ineens heel zwol... And laid back. En dat je, je valt bijna in slaap als je Dennis Wilson hoort, een van de broertjes Wilson in uh, The Beach Boys. Brian was de baas, dan had je Kaal die kon het mooiste zingen. En Dennis zat achter de drumstel en uh, die werd alleen maar ingehuurd als er iets heel, heel zwoels gezongen moest worden. Dat is een aardig voorbeeld daarvan. Love so many things. That I feel. I've only felt with you, only with you, and then there are the things that we do, that I've only done. And down until the love I finally found. zou de tijd dat je als band nog kon zeggen... ja, we hebben een liedje, maar we willen, we willen er eigenlijk wel een zootje strijkers bij. Kan dat? Ja hoor, zetten de bazen van de platenmaatschappij dan in de wetenschap. Die miljoenen die naar ons toe komen stromen. Die rechtvaardigen, een zootje strijkers zeker wel. Zeg straks na het uh, NOS-journaal van vijf uur... nog één uur een nacht van het goede leven... Met daarin onder meer opgenomen het mysterie van Emilie. Uitleg volgt straks.